Kent u dat woord wat daar staat? Vayikra. En hij riep. Vayikra. Wat zou het nog meer betekenen? Vayikra? Alleen het woord betekent natuurlijk een Leviticus. Maar het is wel het boek Levitius. Waar de joden zijn gewend altijd om de eerste woorden of de eerste letters van een hoofdstuk. Om daarmee ook de parasha aan te duiden. Dus eigenlijk is dit Vayikra. Alleen aan al het woordje vaikra zit namelijk toch al heel wat leuke dingen vast, interessante dingen, om eens naar te kijken. Verschillende van ons hebben Hebreeuwse gestudeerd. Sommigen hebben wel twee cursussen gelopen. Alleen de praktijk is zo, je doet er zo ontzettend weinig mee. Hè? Totdat je op een gegeven moment weer dingen ziet, zegt, ah, dan ga ik er toch weer eens een keertje op in. Toch eens een keertje lezen en dan is het leuk om het te doen. ...maar ook om andere kijkjes, diepere kijkjes te krijgen... ...in woorden die geschreven staan. Nou, het woord Leviticus... ...dat betekent in het Latijn en in het Grieks... ...alleen maar betreffende de Levite. Dus het is een hoofdstuk dat betreft de Levite. Dus wat denkt het christelijke volk? Ach, al die Levite. Wat hebben wij nou met Levite te maken? We zijn geen Levite. En dat is allemaal voor de tempel. En de wet is toch al overboord... ...want we zijn allemaal gered door het geloof in Yeshua... We zijn kinderen van God geworden. Wat moeten we nog met de wet laat staan met de regels voor de Levite. Maar als de mensen zouden beseffen dat de, de, de Leviticus het hart is van de Torah, want het is de middelste van de vijf boeken, het is het derde boek, en het allerdiepste van de Leviticus, het allermiddelste hoofdstuk, de allermiddelste tekst, is Grote Verzoendag. Dus het toppunt van de feesten van Abba Yahweh, dat is de dag dat we... ...voor zijn aangezicht moeten komen... ...en eigenlijk niet kunnen. En dan gaat onze hoge priester... ...Aaron, of een van zijn zonen... ...en uiteindelijk onze Heer Yeshua... ...gaat het Allerheiligste in. En is het hele volk stil... ...en wachten hoe het afloopt. Maar het wordt goed natuurlijk... ...want er worden offers gedaan voor hemzelf... ...en voor het volk. Yeshua gaf zijn eigen leven... ...maar hij ging in het Allerheiligste... ...en als hij terugkomt, dan is het feest... ...want dan zijn onze zonden verzoend... ...en dan komt dadelijk na de grote verzoendag... ...wat voor feest komt er dan? De Loofhuttenfeest. gaan we die duizend jaar... ...gaan we dadelijk in onder heerschappij van je Schitterend. Dus als je over Leviticus nadenkt... ...het is een vervelend boek om te lezen... ...maar je moet willen lezen... ...en je moet gaan uitzoeken om te snappen... ...wat is nou een brandoffer, wat is een lofoffer? ...wat is een mailoffer, wat is... ...en waar staan die offers voor? Gaan we het vanavond niet over hebben... Maar als je een beetje de parashas gaat studeren, of je gaat ze van het internet afhalen, krijg je hele fijne onderwijzingen. Ook al snap je het in het begin niet, uiteindelijk als je de Torah gaat uitdiepen, dan zeg je, oh jongens, jongens, wat is God eigenlijk heilig? En wij behandelen hem natuurlijk als onze papi, weet je wel, ja papier ben verdiend. Nou, eigenlijk, het is wel onze vader, maar we zullen moeten gesnappen hoe ontzettend heilig dat hij is, tot we hem eigenlijk niet kunnen naderen. Want we kunnen nog steeds tot vader, omdat onze hoge priester in de hemel is. Eén ding is duidelijk, Leviticus betekent gewoon, het betreft de Levite. Maar wij gaan er vandaag toch een lesje uit leren. Want we gaan nadenken over het Hebreeuwse woord fa'yikra. En hij riep. Wie werd er geroepen door Abba Yahweh? Mozes werd geroepen. Yahweh nu riep, dat is het woord kara, Mozes en sprak tot hem. Waar vandaan sprak hij? Uit de tent der samenkomst. Dat is het allerheiligste aller dat die Mozes roept om naar zijn heiligdom te komen. Onvoorstelbaar als God je roept om in zijn heiligdom te komen. Wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen. We kunnen alleen maar kijken naar de aardse tabernakel, naar de tempel... en we kunnen gaan beseffen wat is daar. En dan hebben we nog aardse modellen van wat er in de hemel in werkelijkheid is. Ik heb het maar even op papier voor u gezet... De Torah-code van offers en reinigingen kan primitief, ingewikkeld en onbelangrijk lijken. Maar als we bereid zijn om de Torah met de frisse ogen van kinderen te onderzoeken, klaar om op het woord van God met geloof en overtuiging te vertrouwen, kunnen wij ontdekken dat het offersysteem de sleutels bevat tot berouw en het genezen van de ziel en de hele wereld. Hoeveel genezing spreken heb je al in je leven niet gehoord. Geloof in Yeshua. Desnoods moesten afgezaagde benen nog kunnen groeien met tenen en nageltjes. Ik heb mooie verhalen gehoord. Maar we zijn natuurlijk op een enorme wijze een worst voorgehouden aan een hele lange stok die we nooit konden pakken. Want het is dus eigenlijk bedrog. nochtans de Heer geneest. Dus een mooie uitspraak. Deze komt van meneer Abraham Jehoshua Greenbaum. Een of andere bekende rabbijn. Toch wel mooi als je dit neerschrijft. En je zal het moeten gaan ervaren om dat boek in te gaan. We pakken vandaag alleen maar de allereerste twee, drie versen. Inderdaad. Ja, we hebben dat gezien in Israël in dat, uh, bij de orthodoxe Joden waar we waren. De kinderen vanaf jongste leeftijd gingen naar school, deden niks anders dan de Torah uit hun hoofd leren opzeggen. Dan zaten we bij, uh, bij zo'n orthodoxe man in zijn huis, dat zes kinderen. En dan gingen we aan tafel eten en dan liet hij dat horen, zodat het kon. En dat, dat gezichtje, dat straalde. Papa, papa, papa, ja wij verstonden dat hele Hebreeuws natuurlijk niet. Maar de vreugde in de ogen van dat meisje, dat was zo fel. En die ging dat hele hoofdstuk opnoemen. En dan zei papa, uh, mooi, zegt hij. En dan gingen we verder eten. Het is onvoorstelbaar, je zou het zelf gewenst hebben dat we het met onze eigen kinderen hadden gedaan. Maar goed, het is anders gegaan. Eén ding is duidelijk. Ja, ben u, Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Daar moeten we dadelijk op terugkomen. Nou, het was volgens die meneer Abraham, de kinderlijke manier om daarnaar te luisteren en te kijken. Terwijl het leuk is dat Yeshua ook zegt, voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk gods niet ontvangt als een kind, zal het voor zeker niet ingaan. Dat koninkrijk voor God ingaan, dat kan namelijk helemaal niet, want we hebben een zondige natuur. We hebben verkeerde dingen en God heeft dus naar zijn heilige woning een systeem ingericht van de hoge priester, priesters, uh, altaren, de omheining, uh, snap voor dat volk om naar zijn tempel te komen, maar ze zouden sterven als ze hem zouden benaderen. God heeft een priestersysteem ingericht om verzoening te kunnen doen en maar één keer per jaar de hoge priester naar binnen te laten komen. Zo heftig is het. Eigenlijk moeten we ons dat realiseren als we tot vader gaan. In alle heiligheid en respect. Leviticus bevat zomaar 247 van de 613 instructies. Dat is een hoop, hè? De Levitische wet wordt als het meest Joodse van alle bijbelboeken beschouwd. Het is ook het minst begrepen en bestudeerd door de christelijke gemeenschap. Want wij denken dat we alles weten als we Jezus hebben. Ja, ik heb je aangenomen. Nou, en dan? Ja, nou, ik heb hem aangenomen, ik ben kind van God. Ik geloof het ook wel. Maar velen zijn niet bereid om verder te gaan... ...omdat ze geleerd hebben dat oude is weggedaan. Ik hoop dat we vanavond iets anders leren. Hoe gevoelig dat het erin kan zijn. We gaan weer terug. Ja, we nu riep Mozes. We zijn bovenin uitgegaan van Dat zijn gewoon de eerste woorden van Leviticus. En zo ziet dat eruit in het Hebreeuws. De waaf, de jot, de kaf, de rees en de alef. je kra. Nou, voor de studenten onder ons, u bent alweer geslaagd, hè? Het leuke is alleen, als je nou dit vergelijkt en je kijkt wat hier staat. Wat valt hier op? Het is hetzelfde woord. Dat die alef niet zo groot is als de stezen, maar dat die hier klein is. En dat valt gewoon nu op. Ja, inderdaad. Waar normaal een alef staat, staat nu een heel klein alefje. En ik heb begrepen dat dat kleine aanleefje er staat, omdat het met de heiligheid van God te maken heeft en met degene die die roept. Want de persoon die die roept, dat kan alleen maar een hele nederige persoon zijn. Dus als God je roept, dan moet je eigenlijk al het hart van Mozes hebben. Wat wordt er van Mozes gezegd? Hij was de meest zachtmoedige die op de aarde geleefd hebben, geloof ik. Hij was de meest zachtmoedige. Nou, als God hem dus roept, va'yikra, dan staat er een klein alefje, en dat slaat op de gezindheid van degene die die aanspreekt. Het wordt vervelender als die het zo tegen je roept, als die va'yikra zegt met maar, een grotere. Maar dat gaan we dadelijk al zien. Het zijn zulke kleine nuances die dus in de Hebreeuwse taal zitten, dat je gewoon zegt: wonderlijk is dat. Nou, dat wordt je va'yikra met dat kleine alefje. Dat gaat uiteindelijk over het roepen. Het gaat om doelbewuste ontmoeting op verzoek. Want God die gaat je roepen. Hij heeft je gezien. Hij heeft ook Mozes gezien. En hij heeft gedacht, die ga ik roepen. Hij heeft ook Abraham gezien. Er zijn dus vele mensen die hij gezien heeft. Het wonderlijk is, dan komt er zo'n klein aardhefje. En het heeft te maken met nederigheid. Wie van u zoekt er al jaren, waartoe God hem geroepen heeft? Dat je zegt, word ik nou ooit nog wel eens geroepen? Naarmate dat je bereid bent te buigen voor de Heer, nederig te zijn, dan zal je zien, dan komt je roeping. Je gaat je dus, je roeping ga je ook zien, je gaat hem ook volgen. Dat wil niet zeggen, als je het nooit gezien hebt, dat je geen kind van God bent, maar die nederigheid die we moeten vinden, die dus ook in onze Heer Yeshua is, want hij was echt nederig. Mozes en Yeshua zijn twee hele nederige mannen. Dus die nederigheid heeft te maken met het fa-i-kra en dat kleine alifje. We zullen een andere man nemen. Die wordt ook bezocht door God. Dat is Bilian. In nummer 23, vers 16 staat: Ja, wij nu ontmoeten. Hier staat ook weer het woordje kara. Alleen er staat er een h achter. En daar? Kara. Het is eigenlijk hetzelfde woord, hè? Alleen hier heb je het alefje en daar staat hij dus niet? Dan krijg je het woord vaykar. Dan is het niet vaykra met het kleine aatje, maar dan staat het aatje niet, het is vaykar. Ja, nu ontmoet, Biliam, en legde een woord in zijn mond. En hij, ja, zei, keert tot Balak terug en spreek al dus. Hij heeft niks te zeggen. Hij wilde wel iets zeggen, zodat hij de volk kon vervloeken en tot hij zijn centjes kon vangen van die balak. Maar God laat zijn volk niet vervloeken. Dus hij grijpt die goddeloze profeet. Hij spreekt tegen die goddeloze profeet en hij zegt gewoon, Va in plaats van Va tegen een mozes die helemaal buigt voor de heer en de hele weg wil wandelen. Deze man die krijgt gewoon rechtstreeks opdracht. Dit ga je tegen mijn volk zeggen. En dan verontschuldigde hij ze later. Ja, tot hij hele andere dingen zegt. En dan gaat die man hem nog meer geld betalen. Moet hij weer zeven koeien gaan slachten. Hij zegt, dan moet je het nou goed doen hè. En dan gaat hij weer beginnen. En dan komt hij weer om te gaan vervloeken. En dan gaat hij weer zegenen. Want daar heeft God hem toe bevolen. Onweerstaanbaar. Dus deze profeet moest Israël zegenen. Nou, vind je dat niet wonderlijk als je nou hetzelfde woord hebt. Alleen dat kleine alefje staat er niet. Ik hoop dat wij begrijpen dat we liever vayikra horen van onze Abba, als dat hij zegt vayikar. Dan heb je ook een opdracht van hem, hè? Maar dat is meestal tegen een wat andere figuur. Ik denk ik zal een kopietje maken van de Torah rol. Hier staat het woord vayikra, en hier zie je dus het woord vayikra met dat kleine alefje. Dat maakt nou precies de hele constructie van die zin. Wie gaat hij roepen en wat gaat hij zeggen en wie is nou die persoon? Nou, die alef is eigenlijk de oerletter waarin alle letters, alle woorden, alle zinnen zijn samengevat. Zelfs heel de Bijbel zit in deze ene letter. Dat hebben we van, hoe heet die broer ook weer geleerd? Van ja, ja hij is strijker. Ja, inderdaad. Ja, dat zegt hij later in, in, in openbaringen 1 vers 8, alleen alef is Hebreeuws. In de 1 zegt hij, ik ben de alfa en de omega. Maar het is de alef en de taf. Ik ben de alef. De alef, heel de heilige schrift, gaat over Abba Yahweh. En de zelfopenbaring van die enige God. Moet je nou zeggen, heel de Bijbel gaat over Yeshua? Nee. De hele Bijbel gaat over Abba Yahweh en over zijn zelfopenbaring. Tot de zelfopenbaring tot het hoogste punt komt. omdat hij zijn eigen zoon verwekt in Maria. die naar zijn eigen beeld wordt uh, verwekt. Maar hij wordt wel verwekt. Yeshua is de enige die kan zeggen: Ik ben door God verwekt, mijn vader. En hij zegt ook: Yahweh is mijn God en vader. Dus Yeshua is verwekt door God. Daarom kun je rustig zeggen: Hij is de goddelijke zoon van Yahweh. Zoals Willem Verdouw de menselijke zoon is van. Johan Verdouw. Dus je kan wel zeggen... Yeshua is de goddelijke zoon van... Yahweh. Maar hij is niet Yahweh. Altijd wel even nadenken erover. Zoals Willem Verdouw, de menselijke zoon... is van Johan Verdouw. Ik heb wel dezelfde achternaam. Hè? Maar ik ben dus niet mijn vader. Lieve mensen, die Alef... heel de schrift gaat over Yahweh... en de zelfopenbaring... van die enige God. En het wonderlijke is... De, de Hebreeuwse letters vormden eigenlijk beeldenisjes. Net als de bed, of de vet, is een huisje. Elke letter had zo zijn beeldenis. Zo had ook de alef een beeldenis als eersteling. Ja, als koploper. Je kan er allerlei gedachten bij hebben, ook over die eersteling. Want ook Hebreeuwse leraren kunnen een heleboel verhalen vertellen over de eersteling. En toch zou je moeten oren blijven houden om te luisteren. Het gaat over de eersteling en de koploper van een kudde. Het gaat over runderen. Dus de koploper van de kudde, dat is dus de alef. Wie gaat er voorop? Uiteindelijk is er maar eentje die voorop staat en die het hele doel van de kudde bepaalt. Dat is Yahweh zelf. Het gaat om de zelfopenbaring van Yahweh en hoe hij zijn volk verzamelt en uit Egypte gaat trekken. Hij gaat voorop met zijn wolkolom, met zijn vuurkolom, met zijn tabernakel... Ja, om dat volk maar mee te leiden. Ze gaan om heel die tabernakel heen wonen. En als er maar iets is, moeten ze naar die tabernakel... om via de priesterdienst, de hoge priesterdienst voor Gods aangezicht te kunnen verschijnen. Het gaat vandaag dus even over die alef. Wat staat er in Deuteronomium 18, vers 15? Daar zegt Mozes, een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben zal bij uw God, u verwekken. Naar hem zult geluisteren. Schitterende uitspraak van Mozes, rechtstreeks op, Yeshua. Zie dit? Dus vader riep natuurlijk wel Mozes. Hij sprak tot hem uit de tent der samenkomst. En uit die tent der samenkomst krijgt ook Mozes inspiratie. God spreekt met hem. En hij zegt tegen dat volk, een profeet uit uw midden, zegt hij... Nou, dat moest nog een hele lange tijd duren. Ze moesten nog heel die woestijn door. Ze moesten nog Israël in gaan nemen. Ze moesten nog in vrede gaan wonen onder Jozua. Ze moesten nog oorlog gaan voeren. Ze moesten nog goddeloos worden. Ze moesten nog beelden gaan bouwen. Door al die jaren heen bleef die profetie van Mozes staan. God zal een zaad verwekken als ik, zegt hij. Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben. En denk erom, er is niet een geestelijk wezen geïncarneerd die vanaf eeuwigheid al rondzwierf. Nee, vader God heeft Yeshua verwekt uit de broederen. In dit geval werd het zuster Maria. Uit het geslacht van Juda. Hij was een jood. Heerlijk, Yeshua is een jood. Een keer nagaan, wij die in Yeshua geloven, deel krijgen van zijn lichaam. Wij zijn met elkaar gewoon een joods lichaam geworden. Vreemde gedachte of niet? maar we zijn het lichaam van Yeshua. De kleinste alef in Vayikra is een visualisatie van wat Yeshua Messias voor ons deed, opdat wij in staat zouden zijn om op zijn roep naar ons te antwoorden. Wie van ons is er nou nederig genoeg om de roep van Yeshua te horen? Want wie roept er door Yeshua heen? Abba Yahweh, hij zendt zijn eigen zoon in Maria, komt tot leven, komt tot de jaren en uiteindelijk verzamelt die discipelen. Die discipelen gaan later ook weer de wereld in, maar we worden door Yeshua geroepen om in hem te geloven, hij die het offer is wat door vader gebracht wordt. Het gaat erom, wij moeten begrijpen dat als God je roept in zijn dienst, dan kan je maar het beste geroepen worden met de kleine aanwef. Want dan ben je nederig. En wat staat er van Maria geschreven? In haar nederige staat. Je moet de loflied van Maria eens lezen. Is dat het niet? in Lucas 2 of zo, hè? Schitterend. Deze jonge vrouw, wat ze daar zingt en wat ze zegt. Onvoorstelbaar. Was een hele dienstbare, nederige vrouw. Mij geschieden naar uw woord, zegt ze. Ze snapte het niet, want ik heb geen man bekend... Nee, zegt hij, maar mijn geest zal over je komen. En wat uit je overwekt wordt, zegt hij, zal zo'n gods genaamd worden. Hoe wordt hij genoemd? Zo'n gods zal die genaamd worden. En dan zegt ze, mijn geschieden naar uw woord. Toppunt van nederigheid. Paulus verwijst naar de Filippenzen. Laat die gezindheid, broeder en zuster, bij u zijn, welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte gods zijnde... Het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. en de gestalte van een dienstknecht, oftewel een slaaf, heeft aangenomen. hij is aan de mensen gelijk geworden. Wil je een mooi woord? Yeshua in de gestalte Gods zijnde. Weet u in wiens gestalte Willem Verdouw is? Ik ben verwekt door mijn vader, he? Johan Verdouw. Dat is een mens, hè? Dus ik ben in de gestalte van een mens, mijn vader, ben ik verwekt en tot leven gekomen. Yeshua is in de gestalte gods, verwekte god, daarom kan er gewoon staan, die in de gestalte God zijnde, het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft gehad, niet heeft gestolen of gepikt. Of de moeite van moeten doen, nee, hij is de zoon van God. Hij is in de gestalte van God. Hij hoeft helemaal niet bijzonder te doen om de gestalte van God aan te nemen, die heeft hij namelijk. Alleen hij is niet God zelf natuurlijk. Hij is in de gestalte van God. In de gestalte van God had Yeshua naar Jeruzalem kunnen lopen. En had hij heerschappij kunnen nemen. Want hij is de zoon van Yahweh. Maar dat was dus niet het doel. Want er moest dus een offer gebracht worden. Hij moest dus in dat menselijke vlees waarin hij verwekt is. Moest hij een weg gaan waar maar één einddoel was. Dat was de dood sterven, hoewel die geen zonde had. Hij moest in dat vlees van de mens de weg gaan. vond ik mooi van broeder Martin afgelopen sabbat. Die zeggen hij heeft niet één ding voor zijn eigen doel gebruikt. En hij had maar één woord hoeven te spreken en had een miljoen engelen om mij gehad. Ze zeggen in de hof van Gethsemane, we zoeken Jezus. Hij zegt, ben ik. Klap heel de boel achteruit. Nou, dan schrik je toch even, hey, er staan dan 30 man liggen op de grond, van waar zijn we nu? Maar hij liet zijn eigen gevangen nemen, hij liet zich meegaan, hij liet zich vals beschuldigen. Hij liet zich slaan en spugen, hij liet zich kruisigen. Hij is tot het einde toe gegaan. Onbegrijpelijk voor ons. Ik hoef me helemaal geen moeite te getroosten om gewoon Willem verdauw te zijn, zoon van Jan Verdouw. Dat ben ik gewoon. Hij hoeft zich niks, geen moeite te troosten. Hij is de zoon van God, door God zelf verwekt. Hoeft hij niet, niet als roof te achten. Hij is het gewoon. En hij had in die gestalte, had hij heerschappij kunnen nemen. Het gaat er namelijk om, ik leg mijn Wim verdouw niet af. Ik ben het gewoon. Ik ben ook de erfgenaam van mijn vader. En zijn God gelijk zijn, is voor hem geen roof. Maar omdat ik lijk op mijn vader, dat is helemaal geen roof. Maar ik ben niet mijn vader. Hij blijft dus de Zoon. Hij is verwekt in Maria als de Zoon van God. Hij is de enige. Er is geen Zoon van God naast Jezus, want Adam die was geformeerd uit het stof. En wat was die? De Zoon van God. Alleen Adam heeft gezondigd. Daarom heb ik dadelijk een plaatje die gaat over Adam en dan zeg je: Oh, staat dat in de Bijbel? Dat is dan de volgende stap. Maar wij zijn uh, in de gestalte van de mens geboren, omdat onze vader mens is. Yeshua is in de gestalte gods geboren. En dat is helemaal geen roof Hij had zelfs kunnen staan op zijn positie en Israël kunnen gaan leiden als de koning der koningen. Maar dan had hij dus ons niet gered, want wij hadden gestorven in onze zonde. Hij had uiteindelijk alleen overgebleven. En dat was niet de bedoeling, want hij kwam om te redden. Dat was het doel van zijn vader. Hij heeft de staat van een dienstknecht aangenomen. Hij is ons gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En je mag hem dus wel God noemen, maar dan in de zin dat ook Mozes Elohim genoemd wordt. Want ook Mozes wordt een Elohim genoemd, een God genoemd. En dan is Aaron zijn profeet. Hij ontvangt de woorden van God. En dat zegt hij tegen Aaron, en die praat tegen Farao. En een andere tekst die zegt: Er zijn vele goden, er zijn vele heren. Nochtans is er maar één God. Dat is de God, de goden. En dat is Abba Yahweh. Maar zulke teksten die kunnen de mensen heel makkelijk misleiden. En is er geen mogelijkheid om heen en weer te kunnen praten, te overleggen, de achtergrond te onderzoeken. Dan heb je zo'n heet hoofd, koud hart. Dus we zijn geen godslastelijke talen aan het uitspreken. We zijn gewoon proberen aan te duiden. Wie is die nou? En in welke positie is die? Nou, hij is de zoon van God. Hij is de goddelijke zoon van Yahweh. Alleen wij zijn geneigd omdat we met de drie eenheidsleer zijn grootgebracht. Daar hebben we geleerd drie onderscheiden personen, dus ze zijn drie personen, maar die vormen dan één wezen. Nou, het woordje wezen in de Bijbel, dat is ziel. Je hebt een levende ziel. Adam is een levende ziel. Maar ook een konijn is een levende ziel en een vis is een levende ziel. De nieuwe vertaling zeggen een levend wezen. Dus ze vertalen die woorden hetzelfde. Nu moeten we dus een doctrine gaan krijgen, die zegt we hebben drie onderscheiden personen, maar die zijn toch één wezen. Nou dat is het dus nog niet, want vader Yahweh zit op de troon, en zijn zoon zit in zijn troon. En hij heeft alle heerschappij gekregen van zijn vader om te heersen. En hij is ook de enige die het verdiend heeft, want hij heeft als een rechtvaardiger gewandeld, en vader heeft hem opgewekt uit de dood en aan zijn rechterhand gezet. Het is niet één wezen. Het zijn twee wezens in de hemel. Het is vader en het is zoon. En zijn zoon die gaat dadelijk komen. Die gaat duizend jaar heersen. Wij mogen met hem heersen over deze aarde. En na die duizend jaar gaat hij alles weer geven aan vader. En dan wordt het iets wonderlijks, want dan kon vader zelf bij ons wonen. Hoe? Ik weet het niet, want hij is onzichtbaar. Misschien gaat hij dan weer in de tempel wonen, zoals hij met Israël heeft gedaan. Maar Yeshua zal de koning zijn. Hij zal voor eeuwigheid regeren, ook al legt hij alles weer terug in de handen van zijn vader. Die in de gestalte God zijnde het goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en dan komt hij, en de gestalte van een dienstknecht, een slaaf heeft aangenomen en aan de mensen gelijk is geworden. Hij moest dus gelijk als de mens wandelen, met al zijn moeite en verdriet. Als zijn beste vriend Lazarus sterft, huilt hij. Dat is de kortste tekst uit het Nieuwe Testament. Hij weende. Wonderlijk is dat, hè? Dus hij heeft dus de gestalte van een slaaf aangenomen. En die gestalte van die slaaf, dat is dus aan de mensen gelijk worden. Hij heeft zich niet boven ons verheven. Hij is in dezelfde positie gaan wandelen. Dat is een keuze die hij maakt. Dat is een koningskind die gaat wandelen in de sloppen van Rotterdam. Om met dat volk mee te gaan, maar hij doet niet dezelfde zonde als dat volk. Hoewel hij uiteindelijk dan de schuld krijgt van alle zonden van die Rotterdammers. En zeggen ze, hem moet je doodschieten. En dan gaat hij. Misschien een rare combinatie, maar ik hoop dat je de vorm van de tekst ziet. Als je je met een plaatje of een gekleurde bril ziet uit de drie drie-eenheidsdenker, dan leg je al heel gauw de link, oh dan is hij God. Maar dan zit je weer in de probleem, dan gaan de mensen... Oh ja, Yahweh is Yeshua, Yeshua is Yahweh. Nee, Yahweh is God, hij blijft de Zoon van God. Dat staat tachtig keer in de Bijbel. Die kleine alef is vaak een stille letter, hebben we geleerd. Aan het einde van een woord. En die kleine alef leert ons dat wij zeer gevoelig moeten zijn voor de roeping. Je kan dan zeer gevoelig zijn voor de roeping als je wordt als Mozes en als Yeshua. Nou, heel wonderlijk, we zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Dus wij zijn hele zachtmoedige mensen geworden. De een wat meer als de ander. Maar we zijn met elkaar, een lichaam van Yeshua, op weg om zachtmoedig te worden. En je gaat steeds sterker worden in zachtmoedigheid. Zelfs al doen anderen lelijk tegen je, is het verdrietig. Maar toch ga je de weg van zachtmoedigheid. Vind je dat niet mooi als je zo leest? Die alef heeft een hele bijzondere bedoeling. Voor hen die luisteren, hé, hey, schma, luisteren, dus ook doen, zal het zichtbaar zijn. Als u echter niet luistert, zal fayikra met de kleine alef, fayikar worden voor je. Wij willen de alef niet missen. Wij moeten dus die kleine alef in nederigheid zijn. Maar dan kan de Heer de Heere je roepen, zet die kom eens. Moet je luisteren. 1, 2, 3. En dan ga je doen wat vader zegt in alle nederigheid. En dan ga je ineens op die weg zien, tjonge, wat een heerlijke weg om een kind van God te zijn. Dat is een vreugde. Ja, leer van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig. Dat zegt Yeshua. Dus Mozes was het en hij leerde het. Hij zegt, na mij komt een profeet, zegt hij. Net als ik, hoor hem. Hoor, schma. En hier krijg je precies hetzelfde. Ik zeg, leuk hè, dat zijn lesjes die we geleerd hebben. En nou ineens kan je toepassen, want je ziet zo'n klein aalfje staan. Dan denk je, ja, klein alefje. Nou, dit is nou een klein aalfje. Dus ik hoop dat je daar oren en ogen voor hebt om het te zien. Ja, dan kan God tot zijn doel komen. En dan kan hij ook roepen, want hij heeft niet voor niks Mozes geroepen. Mozes was ook geen zacht pitje, hoor. Hij was geen eitje of zo, een zacht eitje. Want er was één Egyptenaar die het een beetje moeilijk maakte voor zijn vloer. En hij sloeg hem hartstikke dood. Hij was net als wij, denk ik. Hij moest veertig jaar achter de kont van de schapen lopen. Om hem tot rust te brengen. Wil hij voor onze vader in de hemel geschikt wezen. Om hem te roepen met een klein alefje. Moet je luisteren, we hebben er nog eentje. We laten rustig die al aan de ja, nu riep Mozes. Die van je kraam, klein alefje, laten we staan. In 1 Kronieke 1 staat het volgende. Adam, Zet, Nos, Noach, Sem, Gam, Javet, Japhet, Gam, Sem. Enfin, hier krijgen we de hele geslachtsregister vanaf het, uh, het formeren van Adam. Nou staat er dus in Leviticus, Adam met een hele grote alef, een kleine dalet en een sluitmem. Adam. Met zo'n alef. Hij zal jouw naam maar schrijven met zo'n alef ervoor. Wat zou het betekenen? Als nou dit een kleine alef is, die nederigheid uitdrukt voor degene die aangesproken wordt. Nou, die adam is me toch arrogant, zeg. De heer heeft gezegd, uh, niet van die boom eten. Ja, we hebben een vrouw gedaan. Ah, oh, wat een slappeling. Maar ze hebben dus gezondigd. Vader heeft me één ding gezegd, alle bomen zijn voor jullie. Die moet je afblijven. En Satan zegt, Gert, mag ik jullie van alle bomen niet eten? De leugenaam, dat hebt hij niet gezegd, vader. En ze laten zich misleiden. En nou wordt Adam geschreven hier met een hele grote arrogante alef. Nou, ik hoop niet dat onze naam met een alef kwadraat geschreven gaat worden. Het is heel wonderlijk tot uh, Mozes geroepen wordt met Faikra met een klein alefje, en tot het niet fijne kar is. Want dan heb je het over Biliam. En nu ziet hij er weer uit, dan nou krijgen we bij Adam, die krijgt zo'n alef. Maar zo staat het geschreven, en het is heel bijzonder, dat Adam, want bij die anderen staat het zo niet, Adam heeft door zijn zonde de dood in de wereld gebracht. En de dood is tot ons allemaal doorgegaan. Daar staat zijn naam een grote alef. Je moet het zien, je gaat misschien wel andere dingen onderzoeken, vind je dadelijk weer hele andere dingen erbij. Het kan alleen maar groter worden. Hebreeuws is een wonderlijke taal. Maar één ding is duidelijk, dit is de arrogantie van Adam en zijn nageslacht. Ik vond het zo schitterend, want eigenlijk kan je nou ook zeggen, die alef, die grote, die staat ook voor onze naam. Want wij zijn het nageslacht van Adam. We zijn natuurarrogant. We zijn zelf God. Ik... Ik bepaal zelf al wat ik doe. Ja, maar dat moet je niet doen. Ja, maar ik doe het wel. Exodus 25. Even het boek voor Leviticus. Zij zullen mij, zegt Abba Yahweh door Mozes, een heiligdom maken. Dat is dus het heiligdom waar dadelijk Abba Yahweh tot Mozes praat. Ik, Yahweh, zal in hun midden wonen. Dit is zo ontstellend Heftig tot vader in die tent woont, die niet te benaderen is, dan alleen maar één keer per jaar door Aaron, de hoge priester. En dan moest hij een heel ritueel doen aan offerandes: zodat hij naar binnen kon. Dat ging niet zomaar. Niemand kon hem achterna lopen. Later doen de twee zonen van Adam iets. maken een eigen vuurtje. Ze konden nog niet eens bij die tempel komen, dan komt er een flits van licht naar buiten toe en die verteert ze helemaal. En dan zegt hij tegen Aaron: Je mag niet wenen. Zeg. Dat doet hij ook maar één keer. Hij doodt ook maar één keer iemand die op Sabbat hout gaat sprokkelen. Daarna zullen de velen nog wel meer fouten gemaakt hebben, maar God heeft ze niet laten doodgooien met stenen. Elke keer laat hij één keer zien. Wat eigenlijk wat hij bedoelt. Anders gaat hij dadelijk iedereen doden. Want we maken allemaal dezelfde fouten. Luister goed. Ze zullen mij een heiligdom maken. Het is heilig. Ik zal midden in hun wonen. Gij zult het maken hoe... overeenkomstig alles wat ik, Jaweh je toont. Mozes had een visioen van de hemelse tabernakel. Hij zag daar de attributen staan. En hij kon het zo zien... En hij kon het aan de mannen vertellen... die van vader een bijzondere gave kregen... om goud te smeden. Om een gouden kandelaar te drijven uit één klompje goud. Dat waren vaklui. Niet omdat ze zo vakkundig waren, nee. God die zegende ze daarin. Hij zegt, je moet het overeenkomst maken over wat ik je toon. Het model van de tabernakel en een model met al zijn grij. Daar stond dit het allermiddelste punt in. En tussen de twee gerbijnen daar was dus de tegenwoordigheid van Abba Yahweh, Ze Shechina. Dat was in de tempel. De volgende tekst. Exodus 40, vers 34 en 35. De wolk bedekte de tent der samenkomst... en de heerlijkheid van Yahweh vervulde de tabernakel... zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan... want de wolk rustte daarop... En de heerlijkheid van Jahwe vervulde de tabernakel. Je kan je niet voorstellen dat je met een paar miljoen mensen ligt en het middelpunt is de tabernakel en die wolk die komt erboven. En Mozes moest daar naartoe. En Mozes die kon niet ingaan vanwege de heerlijkheid van Jahwe. Het is niet te snappen, maar je moet je dus een indruk maken. Abba Jahwe roept Mozes eerst naar boven op de berg. Daar heeft hij hem alle instructies gegeven. Hij heeft die tabernakel gebouwd en die is klaar. En dan komt er een dag tot de heerlijkheid van Yahweh er komt. En dan moet Mozes die tabernakel in. Maar die heerlijkheid van Abba is zo verschrikkelijk groot, hij kan maar één ding doen. Hij kan op de grond gaan liggen, want hij kon er niet inkomen. Je moet die stukjes eens lezen bij, uh, bij Leviticus en bij Exodus. Het is schitterend als je je gaat inbeelden in de positie van Mozes te zijn. Hoe zou jij je nou gedragen als vader zegt, kom eens hier. Je kan niet naar binnen toe. En uiteindelijk laat vader je welkomen. Maar denk erom dat je in alle nederigheid bent. Niemand komt, oh ik zal dus even naar papa toe gaan. Dat gaat helemaal niet, want God is een heilige God. En wij moeten ook heilig zijn. We moeten nederig zijn, we moeten dienstbaar zijn. Hij zegt dus in diezelfde tekst van Leviticus. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen wanneer iemand onder u... ja, bij een offergave brengen wil... een offergave... dat wil niet allemaal zondeoffers zijn, hè? Wij denken, oh, zondeoffers, we moeten zondebeleiden. nee, er zijn allerlei gaves die je God kan geven. Maar je kan niet zomaar de tent binnenhollen... en zeggen, oh, ik heb wat te geven. Nee, ook voor het geven van je offers... van je love offers, je mailoffers... daar is een code voor... Wanneer iemand onder u jawe en offergave brengen wil, broeder en zuster, dan zult gij uw offergave brengen van het vee, van het rundvee, van het kleinvee. En dan gaan al die teksten komen. Het gaat ons niet om die teksten, maar iemand die hem een offer brengen wil. Die moet met dezelfde nederigheid naar de tempel toe komen als dat Mozes eigenlijk ons heeft laten zien. Wat wil de jawe met Mozes nou delen? De instructies aan Mozes waren voor het volk Israël, zodat de oprechte gelovigen Jaweh zouden kunnen benaderen. De hele tempeldienst is hem omgegeven dat wij hem kunnen benaderen. De hele tempeldienst tot aan Aaron de hoge priester toe, wordt helemaal samengevat in het offer van Yeshua. En in de naam van Yeshua kunnen we voor het hemels heiligdom staan. We zijn zelfs het lichaam van Yeshua, de hoge priester. We kunnen dus in Jeshua voor het allerheiligste van Vader Jahwe staan. Dat moet je je bedenken. En waarom zouden we benaderen om dankzegging, om geloftes af te leggen, ook onze zonden te verzoenen en vergiffenis te zoeken? Zo zijn er dus allerlei dingen waarvoor je voor Vader Jahwe kan komen te staan. Alle instructies aan Mozes die gaan volgen, die openen voor ons de deur van de tabernakel, opdat de wil van Jahwe vervuld zal worden. Welke wil? Dat je op die wijze, zoals hij het wil, hem benadert. U komt ook niet bij koningin Beatrix zomaar in de troonzaal. Moet je ook een hele procedure volgen. En als je dan binnen mag komen, moet je bukken en buigen en zachtjes naar de lopen. En waar, het is de koningin. Ere wie ere toekomt. Ja, wij zal alleen op die wijze in staat zijn om bij zijn uitverkoren volk te wonen. Dus hij geeft jou instructies in de Torah om te laten zien hoe die bij jou kan wonen. Overtreed dat nou niet, want die twee zonen van de Aaron, die maken even een pannetje klaar met een vuurtje. En het is flats uit het heiligdom. Ze mochten die twee lijken oppakken en buiten de leger plaats brengen plaatsbrengen. En de Aaron die mocht niet benen. Mensen, dit is ons gegeven om ons inzicht te geven. Hoe komen we voor vader jaren. Je kan niet spelletjes met hem spelen. Het is met alle respect. Maar denk erom, hij is liefdevol, barmhartig, genadig, goede tieren en trouw. Hij houdt zich aan zijn verbond. Maar hij houdt zich aan de zegeningen en aan de vloek. Maar hij wil je zegenen, alle dagen. Wandel nou in zijn wegen en wees oprecht. Spijtig genoeg hebben velen die gelovigen in Yeshua zijn geworden. kra als verouderd en afgedaan bestempeld. Ze snappen dit echt niet. Je moet dus de Torah gaan begrijpen. Ik zeg niet dat we allemaal Hebreeuws moeten leren. Maar als je gaat snappen hoe de dingen in elkaar zitten, is het een enorme hefboom om te laten verstaan. Maar je moet kra en dan met dat kleine alefje... Niet als verouderd en afgedaan bestempelen. Zodoende hebben zij de heiligheidscode weggegooid en de instructies kwijtgeraakt over hoe ze tot Jabe kunnen naderen. Zodat wij ons zou kunnen wonen. Hij komt niet zomaar bij je wonen. Hij kijkt echt naar je. En naar je huis. En naar je gedrag. Hij kent ons hart helemaal. Lieve mensen, het is een vreugde om nederig en zachtmoedig te worden zoals Mozes... En zoals Yeshua ons is voorgegaan. Laat kra met de kleine Alef deel zijn van uw leven. Welke overeenstemming is er nou tussen Christus en Belial? Is er overeenstemming tussen Christus en Baal? Niks. Of welk deel heeft nou een gelovige met een ongelovige? Hoeveel? Helemaal niks. Ook al is er nog zo'n leuke vent of nog zo'n leuke vrouw... ...wees alsjeblieft wijs. We zijn natuurlijk allemaal behoorlijk dwaas geweest in ons leven. Een hoop dingen hebben we niet gesnapt. Maar of je het nou snapt of niet snapt... ...hoe een handgenaad in elkaar zit... ...maar je pielt aan dat dingetje... ...dan klapt hij dus in je gezicht. En zegt, ah, oh, die knulp het niet geweten. Maar de uitwerking is hetzelfde. Je moet dus Torah leren kennen... Om vader te leren kennen en te zien hoe je die relatie kan brengen zoals hij het wil. En dan kan je dus van alle zegeningen krijgen. Daarvoor hebben we een gemeenschap met elkaar nodig. Daarvoor hebben we de liefde van elkaar nodig en de zorg. En ook het vertrouwen in elkaar. Tot we dat met elkaar delen, zodat je een geloofsgemeenschap wordt die in liefde en in blijdschap en in zorg, zorgdragen voor elkaar functioneert. Het is het mooiste wat je hebben kan. Welke gemeenschappelijke grondslag heeft nou de tempel van God met afgoden? Echt niet waar. Je kan niet zeggen, "Ja, ik ben een kind van God geworden, ik ga even naar mijn vader toe. Nou, dat is echt niet waar. Wees maar blij dat hij geen vuur uit de hemel schiet. Of dat hij vanwege elke fout de bliksem in je kont schiet. Want dan hadden we echt meer dan alleen maar kosten hoor. Wij toch zijn de tempel van de levende God. Gelijk God gesproken heeft, ik zal onder hem wonen en wandelen. Hier in Alblassedam. In de gemeente Emanuel. Want wij zijn ook toch het huis gods, of niet? Ik zal onder hen wonen, zegt hij. En ik zal wandelen hier in Emanuel onder de broeders. Ik zal hun god zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Mensen, dit is een uitdaging. Gewoon een vreugde om dat te doen. Daarom ga weg uit hun midden. Scheid je af van de mensen die dat niet snappen. Spreekt Jabe. Hou niet vast aan dat onreine. En ik zal je aannemen. Dus laat het los. We zijn niet voor niks vertrokken uit Egypte, uit Babylon... om die afgoderijen die we toen geleerd hebben af te leggen. Nee, we willen gemeenschap zijn, hier in Abelassadam samenkomen. En de Heer zegt, ik zal je aannemen. Ja, zegt hij, ik zal je tot vader zijn. En jij zal mij tot zonen zijn, zegt Yahweh, de Almachtige. Dit je geen vreugde? Echt waar, hier kan je dagen mee bezig zijn. En dan... Ik zal dan daar samenkomen, Exodus 29, met de Israëlieten. Zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dus doe je wat vader zegt, hoe word je dan geheiligd? Door zijn heerlijkheid word jij geheiligd. Die heerlijkheid ga je zien bij elkaar. Ik zal de tender samenkomst, het altaar heiligen. Aaron en zijn zonen zal ik heiligen, maar ze moeten wel doen wat hij zegt om voor mij het priesterambt te bekleden. Hij moet ons heiligen. Dat kleine alefje moet voor jou zijn, om nederig te zijn... en dan kan hij je dus andere dingen laten doen. Hij zegt, ik zal in jullie midden, in het midden van de Israëlieten wonen. Ik zal hun tot hun. Wie is je God? Ja, dat is we. Hoe ben je dan verzoend met hem? Nou, hij was bereid zijn enige zoon te verwekken in een mens... Die in de gestalte God zijnde het ook niet als een roof heeft geacht om als God goddelijk te wandelen. Nee, hij is ons gelijk geworden. Een slaaf geworden om te gaan tot de dood. Als hij het niet gedaan had, lieve mensen. Wij hadden nooit tot vader kunnen komen. En vader had nooit tot ons kunnen komen. Want het zou onze vernietiging zijn geweest. Hij zegt, ik zal hun tot een God zijn. Nou, Yahweh is onze God. En door Yeshua mogen we hem benaderen. Zij zullen weten dat ik Jahwe hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, ook ons. Opdat ik Jahwe in hun midden zal wonen. Ik ben Jahwe hun God. God is stof. Een goede maand.